De Amerikaanse regering noemt de timing van het bezoek niet handig... omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen... na een raketlancering van Noord-Korea. Het weer, vanochtend bewolkt en af en toe regen. Vanmiddag overwegend droog, behalve in het Zuidoosten. Het wordt zo'n 8 graden. Morgen bewolkt en af en toe motregen. Het wordt dan iets kouder. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel en Lingelo Stol. Goedemorgen, u luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt... van het nieuws van de dag die net is begonnen. We halen uit het buitenland tot vlak om de hoek. Vandaag is het woensdag 9 januari. Dit uur, de full body scan Klost, kost klauwen met geld... en heeft geen nut, zegt de onkoloog Stalper. Chávez kan niet bij zijn eigen beediging zijn of wordt de beediging uitgesteld. En we blikken vooruit op Politiek 2013 met de fractievoorzitters van GroenLinks en 50+. Wilt u nu reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer 0800-1121, 0800-1121 of twitter met hashtag WNLNacht. Heel muziekminnend Europa is vanavond weer afgevaardigd in Groningen. Dan begint namelijk het internationale showcase-festival... Eurosonic Noorderslag. Een drukke week volop met muziekseminars, conferenties... optredens in elke concerthal en straathoek... en zaterdag de uitreiking van de popprijs... voor de belangrijkste Nederlandse artiest van het afgelopen jaar. Bij ons in de studio dit uur. Lisa de Jong werkt bij Paradiso... en is muziekjournalist voor Nu.nl en LiveXS. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan dit uur het veel over muziek hebben... maar misschien wil je zelf eerst muzikaal even zelf introduceren. Want waar begon het allemaal mee? Uh, bij mij begon het op een hele vroege leeftijd. Um, eigenlijk met het zelf maken van muziek. Um, ik begon met drummen op mijn dertiende. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk geïnteresseerd geraakt in muziek. Ik ben toen gaan studeren um, muziekmanagement op de kunstacademie. En zo eigenlijk het wereldje ingerold en inderdaad bij Paradiso terechtgekomen... En daarna schrijf ik voor diverse magazines en uh, nu.nl bijvoorbeeld. Nu ga je vanmiddag naar Groningen. Je bent vast al vaker op Your ik Noorderslag geweest, of niet? Klopt, ik ben uh, drie keer geweest. Het wordt de vierde keer. Kun je het festival beschrijven voor onze luisteraars? Um, het is um, overdag vooral een, uh, een festival voor de muziekindustrie... waar uh, je elkaar kan ontmoeten. Er zijn seminars inderdaad. Um, je kan met elkaar afspreken in de Oosterpoort in Groningen. Uh, S'avonds is er een heel veel muziekprogramma... Um, het hele festival wordt geëindigd met Noorderslag, dat is uh, de zaterdag. En daar zijn uh, de beste Nederlandse en Belgische acts te zien. Ja, voor de muziekliefhebber is er genoeg te bekijken. De seminars noem je ook al. Um, jij gaat ook naar de seminars toe? Klopt, ja. Ik vind het altijd heel uh, interessant om uh, daarbij te zitten. Er zijn panels, discussies. Um, je kan soms zelf ook uh, meedoen met een seminar. En uh, het is heel leerzaam. Ja, welke, welke van de seminars die dit jaar op programma staan ga je bezoeken? Um, er is één seminar, de meeste gaan uh, eigenlijk over de toekomst, uh, wat kan beter, um, uh, wat zijn de nieuwe trends. Er is één seminar die juist terugkijkt naar 2012. Um, wat ging er mis in 2012? En dat lijkt me interessant om te reflecteren op bijvoorbeeld de tent die in Steenwijk bijvoorbeeld instortte op een festival en um, ja, dat lijkt me wel leerzaam. Ja, dan heb je echt het over de organisatorische kant van, uh, van uh, uh, de muziekindustrie inderdaad. Ja, wat, wat, wat, wat verwacht je van die seminar? Wat, waar, met wat voor verwachting ga je naar zoiets toe? Um, nou, de, in het panel zitten meestal uh, muziekprofessionals van verschillende kanten. Dus dat zijn bijvoorbeeld de mensen van een evenement. Uh, in het publiek zitten natuurlijk uh, bezoekers en mensen die er nog niet zoveel van afweten... Tegelijkertijd um, kan je ook in een panel verwachten... bijvoorbeeld uh, programmeurs of marketeers of um, mensen van de media. En zo ontstaan interessante discussies tussen de verschillende partijen. Ja, je, um, Ik zei het zo net voor het nieuws al. Ik kom uit Groningen, dus misschien blaas ik het een beetje op. Maar Joris Sonic Noorderslag uh, lijkt toch drie of vier dagen lang... Uh, het muzikale middelpunt van Europa te zijn. Overdrijf ik dan? Is dat chauvinisme of is dat ook echt zo? Nee, ik denk zeker dat het, uh, dat het zo is. En er zijn in Europa meerdere van dit soort festivals. Je hebt in, uh, in Engeland bijvoorbeeld The Great Escape in mei. Uh, in, in Duitsland heb je Reperbaan. En dat zijn ja, op verschillende punten in het jaar. wordt dat dan opeens een Europese uh, hoofdstad van muziek eigenlijk. Ja, Eurosonic uh, Noorderslag. Uh, we gaan er straks verder uh, uh, over praten. Uh, want er gaan vast ook genoeg luisteraars naar Eurosonic Noorderslag toe. Uh, Laten we straks je tips voor het muziekprogramma doornemen. Muziekjournalist Lisa de Jong, dank je wel voor dit moment. Je lichaam voor veel geld volledig laten nalopen op problemen. Het kan al een aantal jaren, vlak over de grens in Duitsland. Ruim 60 BN'ers zweren erbij, van Rob de Nijs en Marco Borsato tot Babette van Veen. Kortom, zo'n full body scan is hot. Vandaag staat er een groot artikel in Vrij Nederland... waarin voor- en tegenstanders aan het woord komen... en er ook zo'n scan ondergaan wordt. Aan de telefoon een tegenstander van de full body scan... radiotherapie oncoloog van het AMC, Lucas Stalpers. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, mevrouw Stol. Dokter Stolpers, heeft u nu zelf ook zo'n full body scan meegemaakt of ondergaan? Um, nee, tenminste niet, uh, niet als patiënt. Uh, tu tuurlijk maken wij ook in ons ziekenhuis, als het nodig is, uh, van die uh, body scans. En dat uh, zie ik dagelijks, ja. Want wat heeft u precies tegen deze scan? Wat doet deze scan? Uh, wat ik er tegen heb is juist dat het niks doet... Uh, wat mensen ervan verwachten is dat ze meer zekerheid krijgen over hun gezondheid. En juist bij mensen die uh, niet ziek zijn, mensen die zich gezond voelen, uh, geeft het alleen maar meer onzekerheid. En het geeft meer valse diagnoses en het geeft meer risico's die daar het gevolg van zijn door overbehandeling en uh, overdiagnostiek. Er worden ook te vroeg diagnoses gesteld, zegt u? Nou, um, er, er, er worden valse diagnoses gesteld. Dat is, is, is het allergrootste probleem. Als, um, als de kans dat iemand um, ziek is, heel erg klein is... dan, dan, ja, dan zie je allerlei dingen op zo'n scan. Allerlei vlekken. die De scan moet allemaal onderzocht worden. En dan blijkt het meestal niets te zijn. En dat, dus dat je eigenlijk heel veel mensen uh, blootstelt aan, aan allerlei aanvullend... Uh, overbodig onderzoek, wat niet zonder risico's is. Nu hebben ruim 60 BN'ers in Nederland erbij gezworen, eigenlijk. Hè? Roep de Nijs, Marco Bosato, Babette van Veen. Ja, Allemaal heb hebben gezien. zij ja, uh, zo'n scan heen, gedaan. Van Fame, hè? Ja, maar hoe, hoe, hoe kom je dan bij zo'n scan? Je komt in het ziekenhuis, wat gebeurt er dan met je? Uh, bij zo'n scan, uh, ja, die, die, die, die mensen willen dat echt zelf, dat, dat, dat is wel duidelijk als je die website bekijkt. Uh, ze komen daar en ze worden allervriendelijkst en aller aardigst, en dat is misschien ook dat warme bad wat ze ondergaan. Ze betalen natuurlijk wel voor het warme bad, maar ze ondergaan inderdaad een heel erg warm bad en worden ze aller en allernetst uh, gescand. En, en allerlei andere onderzoeken, als ze, als ze maar betalen voor de zomer- of winteraanbieding... Hoe gebeurt dat zo'n scan? Zo'n scan, euh, het is een apparaat, de meeste scans waar we het over hebben zijn de zogenaamde MRI-scans. Waarbij je in een soort tunnel ligt. En waarbij uh, met magneetvelden uh, uh, eigenlijk uh, digitale plakjes worden gesneden. Je kunt, je kunt het eigenlijk in het lichaam kijken. Die wordt, uh, uh, um, en, en ja, op die manier kun je de, de inwendige organen zien. En dan kunt u dus ook zien wat er eventueel aan de hand kan zijn? Uh, ja. Dat is die van het ziekenhuis. Op zich, de apparaten die ze gebruiken zijn precies dezelfde die wij ook in het AMC gebruiken. Dus zijn, uh, technisch is er niks mis mee, dat, dat is niet mijn kritiek. Um, maar ze zijn. Eigenlijk heel goed als tom-tom, als je weet dat iemand klachten heeft en je wilt weten, of je weet misschien zelfs al dat iemand kanker heeft, maar je wilt weten waar het zit, hoe groot het is, hoe uitgebreid het is, dan is een MRI een hartstikke goed apparaat. Maar het is niet heel goed om hele kleine afwijkingen te zien en bovendien om kleine afwijkingen, goede en kwade afwijkingen van elkaar te onderscheiden, dat kunnen die apparaten nou helemaal niet zo goed. Nee, nou zijn er wel heel veel mensen die, die zweren bij zo'n scan. We zeiden het al, dan moeten er toch ook pluspunten aan zitten. Dan moeten er toch ook redenen zijn waarom je zou zeggen, nou, ik doe het wel. Um, ja, ja, ja, ja, het is een beetje onbeleefd. Ja, vertelt u dat maar. Ja, ik, ik, ik, ik ken ze eigenlijk niet, de voordelen. Een klein, klein gedeelte je van zou... de artsen zegt bijvoorbeeld uh, dat ze dingen te weten komen die echt van onschatbare waarde zijn. Ja, nee. Nou, ik, ik, ik uh, laat ik zo zeggen, er is een, een, een groot Amerikaans onderzoek geweest waar 26.000 mensen een CT-scan kregen, rokers en oudrokers, een CT-scan van de long. En uh, van die, uh, die 26.000, uh, werden er bij een, een paar honderd, werd inderdaad echt longkanker gevonden. Is de vraag of ze daarmee ook op tijd werden gevonden. Maar dat betekent ook dat er, dat er bij ongeveer 17.000 van die mensen, uh, werden dingetjes gezien die, uh, ja, die afwijkend waren, maar die bij nader onderzoek helemaal niks opleverde. Hm. Dus ja, je kunt zeggen, nou ja, maar er zijn uh, toch een paar honderd waarbij wel echt kanker is gevonden. Daar doet zich het volgende probleem voor, eigenlijk uh, meteen weer twee uh, problemen erachteraan. Uh, bij die paar honderd um, hm. weten ze alleen eerder uh, dat ze longkanker hebben. En leven ze er geen lag, uh, dag langer door. Uh, gelukkig is het meestal het uh, tweede probleem wat ik nog uh, wat je daarbij krijgt, is dat, uh, uh, ja, dat het eigenlijk een, een, een weliswaar kanker is, maar dat je daarbij dus zo lang, lang als ze leven uh, geen last van krijgt. Dat komt gelukkig ook voor. Hm, dus dan wil je het eigenlijk niet weten? Dan wil je het eigenlijk niet weten. Nu worden deze testen nu op dit moment door Nederlanders vlak over de grens gedaan in Duitsland. Hoe realistisch is het nu dat deze test ook in Nederland komt? Ja, ik vind Het, het zal heel duidelijk zijn dat ik het heel erg onverstandig vind. Om dat, uh, om dat ook in Nederland te gaan doen. Dus het AMC ik, zal het niet gaan doen? Nee, het AMC... Uh, ik, ik bedoel, uh, ja, ik, ik zou bijna zeggen... ik spreek bijna namens het AMC... maar laat ik zeggen, iedereen die... Uh, als je, uh, dat, en dat staat ook duidelijk in het artikel in, in Vrij Nederland... als je uh, mensen... Weet die, die weten hoe die dingen werken die zeggen eigenlijk allemaal, ja, dat moet je gewoon niet doen. Hoe, hoe kom je erbij? Het, het, het idee wordt gewekt, hè, van ja, wat, wat je ook op die website uh, van, van die bedrijven ziet staan, van um, ja, weet je, de wetenschap is nog niet zo ver, en we hebben geen geduld om te wachten op de antwoorden. Nou, dat is larikoek. We weten, we hebben inmiddels heel veel onderzoek daarnaar gedaan, want natuurlijk, Preventie. Hè? Dat, dat, dat, dat, dat mensen willen preventie. Mensen willen er vroeg bij zijn. Dat zeggen we ook als dokters. Als je iets hebt, ga snel naar de dokter. Nou, Deze mensen willen zelf geld voor geven om er nog sneller bij te zijn. En dan zeggen we plotseling, ja, maar dat werkt niet. Uh, uh, ja, dat is een beetje uh, tegenstrijdig. Maar helaas is het dat wel. Nou, u staat niet achter deze full body scan. Nee, absoluut onzin. Lucas Stolpers, radiotherapie oncoloog bij het AMC. Dank u wel. Ja, goedemorgen nog hoor. En wie nu wil weten over deze full-body-scan... kan vandaag een uitgebreid artikel lezen in Vrij Nederland. It's been years. On a clock tower door, before everything changed, we were big-eyed boys with the salt on our skin, and oh, throw our kites to the wind, and they fly on and on and on and on. But soft with the torchlight on and the big light off. We were tired boys with the soap on our skin. We'd fall asleep to the wind. We'd dream on and on and on. You see, we go round, round the sun, in and out of the sea. I'll circle round you, you will circle round. clock tower's gone and the big light dims. We'll no longer be boys, we'll have lines on our skin and they'll throw our dust to the wind. Passenger Circles, u luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Groningen is in januari elk jaar omgetoverd tot het walhalla van de popmuziek. De stad is het decor van nieuwe Nederlandse en buitenlandse artiesten. En er worden nieuwe ontwikkelingen in de muziekindustrie besproken. Dit alles tijdens het internationaal conference en showcase festival Your Sonic Noorderslag. Muziekjournalist Lisa de Jong gaat er ook naartoe. Maar ze zit eerst nog bij ons in de studio om het festival door te nemen. Ja Lisa, zojuist hadden we het over het seminarprogramma. Maar misschien belangrijker is het muziekprogramma. Uh, hoe is het gesteld met de muziekprogrammering van dit jaar? Is het wat? Ja, zeker. Het is eigenlijk ieder jaar wel interessant. Omdat het niet per se de bekendste namen zijn. Er valt heel veel te ontdekken. Ook dit jaar. En um, er is altijd een focusland. Dat is dit jaar Finland. Daar zijn um, ook heel veel bands. Uh, ik denk een stuk of 17. Ja, want zo'n focusland, daar, daar, daar haalt het festival dan meer bands vandaan op zo'n moment? Ja, dat dus land staat dan even centraal. Uh, wordt even onder de loep genomen. Um, er worden inderdaad iets meer bands uitgehaald uh, en geprogrammeerd. Mm -hmm. Maar verder uh, op programma's aan veel bands uit Engeland, nog steeds Ierland, um, Duitsland, eigenlijk overal in Europa. Zometeen gaan we ook verder praten over dat Focusland Finland, wat het dit keer is bij Jurassonic Noorderslag. Um, nu kent iedereen wel Pinkpop en Lowlands, maar wat maakt Jurassonic Noorderslag nu zo uniek? Ik denk um, het ontdekken van bands inderdaad in de eerste fase, dus op, op kleine locaties zien en. Soms dat ze inderdaad een half jaar later alweer op lowland staan. Soms kan dat heel snel gaan. En, uh, inderdaad... waar, waar hebben we dat bijvoorbeeld gezien? Bij welke artiesten? Oeh, dat is lastig. Ik heb wel één keer uh, die XX gezien, bijvoorbeeld op Eurosonic. Um, die zijn nu inderdaad best wel groot. En uh, nou, dat soort namen. Ja. Ja, Kaisers Orchestra wordt volgens mij door, door de organisatie zelf uh, heel vaak genoemd. Een Europese, een Deense band, als ik het goed heb, die ook heel vaak uh, op festivals overal daarna heeft, uh, heeft gespeeld. Klopt, ja. uh, Friends Ferdinand was ook een band. Ja, ik put even uit mijn eigen ja, kennis nee. als mm -hmm. hardcore festivalbezoeker ook. Er Was ook een band die daar volgens mij is, hadden hun eerste nummer één hit in Engeland en die week stonden ze op Eurosonic. Uh, zit er dit jaar ook zo'n naam tussen dat je zegt van nou, dat kan wel eens heel snel gaan met die band? Um, ja, er zijn er een paar. Ik denk uh, Jake Buck, dat is een Engelse jongen, die is nog geen twintig jaar oud. Um, die heeft nu al verschillende zalen in Nederland uitverkocht. Die vliegen geloof ik en de Melkweg. Dus die gaat al heel hard. En die staat ook nog ondertussen op Eurosonic, dus dat is wel apart. Mm -hmm. Dus um, eigenlijk de laatste kans om hem op een relatief kleine locatie te zien. Dus dat is ook leuk. En wat ja. zijn nog meer uh, concerttips die jij ons kan uh, geven? Um, ik kijk erg uit naar Churches, dat is een, een trio uit Schotland. Een beetje elektronische popmuziek met uh, hele hoge uh, vocalen. Um, verder um, vind ik heel leuk Palma Violet, uh, een Britse band die um, nou, in Engeland helemaal um, aan het doorbreken is. Waarschijnlijk binnenkort ook in Nederland. Maar dit is het eerste optreden dat ze dus in, in Nederland gaan doen. En ik denk dat het hierna heel snel gaat met de band. We gaan even een stukje luisteren van Palma Violence. Ja, Lisa, wat, wat maakt deze band zo goed? Um, ik denk een beetje uh, het rauwe geluid. Um, wat, we, wat ik wel leuk vind is dat ze nou ja, best wel brutaal zijn. Uh, als je ook interviews met ze kijkt, het zijn gewoon van die Britse straatjochies... die het eigenlijk niet zoveel kan schelen. En ondertussen maakt ze muziek die um, misschien al in de buurt komt... van de Libertines en de Strokes en dus best wel veel potentie heeft. Terwijl ze dat misschien niet per se uh, zo hebben gewild. Dus dat vind ik wel uh, leuk. Ja. En bij welke artiesten gaan we dat nu nog meer zien? Welke gaan echt doorbreken op dit festival? Joris Zonnek Noorderslag? Um, ik denk uh, dat Tempels ook al een goede kans maakt. Dat is ook uh, wederom een Britse band uh, die al wel eerder in Nederland heeft gespeeld. Mm -hmm. Ik was er toen bij en het was hun, uh, hun vijfde of zesde optreden ooit. En dat was al heel goed. Nou, Laten we ook even naar een fragmentje van nu luisteren. Ja. Want waar kunnen we dit nu mee vergelijken? Je hoorde de Tempels, de Sheltersong. Met welke artiesten is het nu vergelijkbaar? Um, poei, ik denk dat het toch wel teruggaat naar de jaren zestig misschien. Ja, dat heb ik helemaal niet meegemaakt. Maar inderdaad, de grote muziekbladen vergelijken het met de Kings en de Beatles. En uh, ik denk dat dat zeker terug te horen is in de muziek. Nou, je zei net al, elk jaar staat er een bepaald Europees land centraal tijdens Euro-Sonic. En dit jaar is dat Finland. En daar gaan we zo meteen ook verder over praten. Muziekjournalist Lisa de Jong...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 En dat is 60 keer zoveel fijnstof als in een gewone nacht. Hoe schadelijk de vuurwerktampen zijn voor de volksgezondheid is nog niet te zeggen. En terwijl de discussie om consumentenvuurwerk af te schaffen nog wel even doorsuddert... trekken wetenschappers nu aan de bel over heliumballonnen. De Britse schrijkundige Peter Waters bijvoorbeeld. Hij wil dat we onze ballonnen niet langer met gas vullen. De reden? We hebben te weinig van dit kleurloze superlichte edelgas. Terwijl onze oud- en nieuw feestjes het plafond nog hingen met ballonnen... zijn er inmiddels al onderzoeksprojecten stilgelegd bij gebrek aan helium. Het heelal zit vol met helium, maar op aarde is de voorraad eindig. Het gas komt vrij bij het winnen van aardgas. En zo weet u inmiddels, dat raakt zo langzaam ook wel een beetje op. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. Het is zes minuten van half vijf, zes. U luistert naar Nu Al wakker op Radio 1. En zometeen gaan we naar Venezuela. Hugo Chavez, hij kan donderdag niet bij zijn beëdiging zijn... Die beediging wordt uitgesteld, maar daar is niet iedereen het mee eens. Het wordt zo langzamerhand een ingewikkeld verhaal... maar hoe het precies zit hoort u zometeen van venezuela expert Remy Leeman. Dit is El Stewart en On the Border. The fishing boats go out across the evening water. Smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the rifles and silver on the border on my wall the colors of the maps are me from africa the winds they talk of changes coming the torches flare up in the night the hundreds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 Stuart, u luistert naar Radio 1 nu al wakker. De Venezolaanse president Hugo Chavez. Chavez wordt donderdag niet beëdigd. Het parlement heeft zojuist laten weten dat de ceremonie zal worden uitgesteld. Chavez wordt in Cuba behandeld tegen kanker en blijft daar voorlopig. Er lijkt sprake van een impasse. Chavez kan in principe zo lang wegblijven als medisch nodig is, waardoor het land zonder president zit. Of ligt het anders? Venezuela-expert Remy Lehman praat ons bij. Remy, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het parlement heeft besloten dat ze het uitstellen, die beëdiging. Hoe hebben ze dat zo snel gedaan? Ja, het uh, begon eigenlijk met een uh, brief van de huidige visiepresident uh, Maduro... die het parlement informeerde dat Chavez om medische redenen niet ingezworen kan worden... voor zijn nieuwe termijn, die officieel uh, 10 januari zou beginnen. Um, en Maduro verwees na, naar, het, uh, naar de grondwet... waarin staat van ja, in uh, omstandigheden van, uh, van overmacht... Chávez niet in staat is om zich uh, in te laten zweren voor het parlement, wat wettelijk gezien verplicht is, zou dat ook mogen voor het hooggerechtshof. Um, en daarna uh, ontstond een, een debat uh, in het parlement over ja, wat gaat er nu gebeuren, waarin heel duidelijk uh, de, de chavismo, oftewel de, de achterban van Chávez in het parlement, parlement zei, nou, in principe hoeft er niet zoveel te veranderen. Uh, Maduro kan uh, aanblijven als, laten we zeggen, uh, tijdelijk president. Uh, totdat Chavez uh, fysiek uh, in staat is om zich uh, in te laten zweren als dus president. Is, dus Maduro is nu op dit moment de leider eigenlijk van het land, van Venezuela. Ja, inderdaad. En wat wel heel bijzonder is, is dat, terwijl we tot nu toe hebben gemerkt, is dat als Maduro het land informeerde over de toestand van Chavez, dat dat vaak brieven waren van Chavez zelf. En dit keer was het een brief van Maduro zelf. Oftewel, Chavez is op dit moment niet eens in staat om een brief te ondertekenen. Mm -hmm. um, wat je wel doet denken van, goh, wie, wie heeft de touwtjes in hand? Nou, Chavez dus duidelijk niet. Hij is niet eens in staat om een brief te ondertekenen. Nou, Maduro spreekt het, uh, spreekt het parlement nu eigenlijk toe als ware hij president is. Maar hij heeft een probleem. Want zijn termijn. Als vicepresident loopt ook diezelfde 10 januari af. Ja. En wat vindt de oppositie hier nou van? Ja, de oppositie uh, vindt de situatie bizar en zegt eigenlijk, uh, beste Maduro, uh, bedankt voor de informatie. Maar jij hebt vanaf 10 januari niets meer te vertellen, want dan ben jij niet meer in functie. Op 10 januari begint de nieuwe termijn. Chavez is niet in staat om zich in uh, te laten zweren. Nou, en dat betekent eigenlijk dat de voorzitter van het parlement tijdelijk president wordt van het land. Ja. Maar die zegt zelf: nee, Maduro kan aanblijven. Nou, dus die staan dus weer achter Chavez. Chavez, ja, sorry. Ja. Maar nu, nu zegt de oppositie toch ook dat er binnen 30 dagen dan weer nieuwe verkiezingen uitgeschreven moeten worden? Is dat ook zo? Ja, nou, wat de oppositie eigenlijk wil, is dat uh, Chavez als uh, tijdelijk. Uh, ja, absent uh, wordt verklaard. Wat betekent uh, dat in die situatie uh, Chavez 90 dagen de tijd heeft... om zich alsnog in te laten zweren ja. um, als president. Uh, dat is de situatie als u je nu voorstelt. En waarom zou men uh, dat willen? Men heeft het vermoeden dat Chavez helemaal niet meer uh, bij het positieve zal komen. En dat na die 90 dagen dan inderdaad nieuwe verkiezingen uitgeschreven zullen gaan worden. Hoe zou de oppositie uit die nieuwe verkiezingen komen, denk je? Nou, ik schat de kansen van de oppositie niet zo heel rooskleurig in. Um, bij de vorige verkiezingen, presidentsverkiezingen in oktober, hadden ze 45% van de stemmen, dus een minderheid. Mm -hmm. um, en bij de laatste regionale verkiezingen in 16 december... deden ze het nog veel slechter. Dus de oppositie, of die echt iets te winnen zouden hebben... bij verkiezingen op kort termijn, is maar zeer de vraag. Ja. Uh, de, de, als, als, je had het net al even over Chavez, Hij uh, ondertekent zijn brieven niet meer. Het uh, gaat duidelijk niet goed met hem. Uh, maar heeft iemand in Venezuela een idee hoe het echt met die man gaat? Ja, nou... Ik denk dat een van de weinigen die weet hoe het echt met, met Chavez gaat, eh, vicepresident Maduro is. Waardoor wel een soort conflictbelang is ontstaan. Hij is tijdelijk aan het hoofd uh, van de natie op dit moment. Hij is de beoogde opvolger van Chavez. Maar hij heeft verder geen duidelijke informatie over de toestand van Chavez. We hebben nog steeds geen medisch rapport gezien van wat de beste man nu precies voor, voor aandoening heeft. En, en wanneer hij eventueel weer in staat zou zijn om. Het land te leiden. We weten nog steeds, sinds hij 11 december uh, heeft verklaard naar uh, Cuba te vertrekken voor een behandeling. Uh, we weten eigenlijk niets meer dan in die periode. Dat is het vreemde. Ja, alleen nog maar onduidelijkheid rondom Chavez. Ja. Remy Leeman, Venezuela-kenner, dankjewel voor je toelichting. Het is drie minuten over half zes. U luistert naar Omroep WNL op Radio 1 en het is hoogtijd voor. Het nieuwsminuutje. Met Robert Smit. In de binnenstad van Groningen is vannacht een dode vrouw aangetroffen. In Nog Steeds Wakker liet de politie al weten... dat het vermoeden bestond dat het om een prostituee ging... en de politie heeft die vermoedens inmiddels bevestigd. Het gaat om een 43-jarige vrouw. Voor het pand aan de vishoek werd een mes gevonden... waarop de politie werd gealarmeerd. Bij het pand heeft forensisch onderzoek plaatsgevonden. De dader is nog voortvluchtig. Aan de grens van de Verenigde Staten en Mexico... is een man in de boeien geslagen... die ervan wordt verdacht een werk van Picasso te hebben beklad. De 22-jarige Uriel Landerose gaf zichzelf over. In een interview liet hij weten dat hij geen spijt heeft van zijn daden. Het schilderij van Picasso, van Picasso, dat in 1929 werd geschilderd... werd in juni beklad met graffiti. De verdachte werd door een voorbijganger gefilmd met zijn mobiele telefoon... waardoor hij op YouTube terechtkwam. Tennisser Boy Westerhoff heeft zich niet weten te kwalificeren... voor de Australian Open...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 Richting het weekend duiken we de winter weer in en hebben we zowel s'nachts als overdag te maken met de vorst. Ook na het weekend lijkt dit een trend te gaan worden. Kortom, de sjaal, muts en de handschoenen kunnen weer tevoorschijn gehaald worden. Koude dagen dus. Tot zover. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Robert Smit. Koude dagen dus, zei hij, voor de mensen die niet hoorden. Vandaag begint het muziekfestival Eurosonic Noorderslag. De hele stad Groningen is tot en met zaterdag omgetoverd tot het epicentrum van de Europese popmuziek. Elk jaar staat er één specifiek land centraal tijdens Eurosonic. Dit jaar is er een grote delegatie Finse Band afgevaardigd in Groningen. We praten er in de studio over met muziekjournalist Lisa de Jong. Ja, Lisa, Finland uh, staat centraal uh, dit uh, uh, jaar. Welke landen gingen deze Scandinavische staat al voor? Um, vorig jaar was het Ierland. Uh, um... Uh, het is ook een keer Nederland geweest. Um, ik weet eerlijk gezegd niet meer uit mijn hoofd welke landen nog meer uh, zijn geweest. Nee, want ik, heb, ik, heb, ik heb dan een spiekbriefje. Noorwegen ja. zie ik nog staan, België zie ik nog staan, ook 2009. Uh, als, we, als we kijken naar die landen, ja. heeft het iets opgeleverd, die focus? Tijdens je eerst ik door de slag? Ik denk uh, het wel, en voor Finland is het denk ik ook zeker nuttig. Het is denk ik gewoon een manier om uh, een beetje te laten zien wat, er, wat je allemaal in huis hebt. En verschillende bands, verschillende genres... Um, wat bij België bijvoorbeeld is, is dat ze een beetje bekend zijn om de alternatieve muziek. Uh, Finland is dan misschien iets donkerder, misschien metal en gothic-achtig. En, en op deze manier kunnen die landen zich een beetje losbreken van die vooroordelen. Ja, want metal inderdaad is ook het eerste waar ik aan denk als ik naar, naar Finland kijk. Uh, wat heeft Finland nog meer te bieden? Nou, um, dat was ook het eerste waar ik aan dacht, eerlijk gezegd. Um, en door, uh, ik heb door het programma gekeken en er zijn eigenlijk. Um, heel veel diverse bands uh, te zien op, Noord op Eurosonic. Zoals um, uh, French Films, wat iets meer uh, new wave uh, is. En LCMDF, dat is meer electro. Um, er is ook Postpunk te zien. Um, dat is Disco Ensemble. En zo zijn er eigenlijk vanuit alle genres en hoeken van de muziek uh, bands te zien uit Finland. Dat is heel leuk. En waar wordt het meeste van verwacht van die Finse bands? Oeh, dat is wel een beetje lastig te zeggen. Er speelt ook een band, uh, Rubik. Uh, dat wordt genoemd als een nieuwe radiohead. Tenminste, het geluid komt er heel dichtbij in de buurt. Ik denk dat daar de verwachtingen wel heel hoog van zijn. Maar als het een nieuwe radiohead, het is natuurlijk vergelijkbaar allemaal. Maar wat voegen zij nu echt toe, die Finse bands? Um, ik, ik denk eigenlijk dat ze... Uh, wat ik al zei, vooral laten zien, dat er in Finland veel meer is... dan de metal en de gothic muziek. Zoals uh, Nightwish, om maar iets te noemen. Of, of Him, dat was heel groot in Finland. Um, dus ik denk dat, dat deze vrij jonge delegatie bands dat, dat heel goed kan laten zien. Nou, eh, als we, als we, als we uh, nog eens kijken naar Finland. Naar, naar, naar uh, uh, hoe, hoeveel, hoeveel bands komen er nou uiteindelijk, weet je dat zo, uit Finland uit naar Groningen toe? Ik dacht uh, 17 of 18 uh, te lezen. Wie betaalt ja. dat allemaal? Ik heb geen idee. <laughs> nee, echt niet? Nee. Komt dat, komt dat dan vanuit het land zelf of geen um, idee. Nee. nee. Als je nou één tip mag geven: uh, als je zegt van nou, de, de, uh, als je één bent in de gaten moet houden uh, uit, uit, uh, uit Finland, waar, waar, zou je dan, waar zou je dan naar kijken? Wat moeten we dan horen? Um. Nou, French Films en LCMDF zijn eigenlijk mijn twee uh, tips uit Finland. Um, French Films is um, best wel positieve new wave eigenlijk. Dus, uh, het is een beetje een frisse kijk op wat bijvoorbeeld uh, The Horrors doen... of um, eerder nog Joy Division. Het slaat terug op begin jaren 80, Inderdaad, eind jaren 70. Ja. Ja. Dus zullen we weer even naar luisteren? Ja. Volgens mij hebben we een fragment van French Films, een stukje uit Take You With Me. French films, dus dat is een van de bands uit Finland die we in de gaten moeten gaan houden, begrijp ik het. Van jou, Lisa. Ja, Goed. Okay. Uh, zometeen uh, voor veel mensen wellicht het hoogtepunt van Jurassic Noorderslag. Noorderslag. Daar staan de Nederlandse ex. Uh, we gaan het erover hebben over Noorderslag. De awards die worden uitgereikt tijdens Jurassonic Noorderslag. En natuurlijk die vraag die overal rondzoomt in deze week. Wie wordt de winnaar van de popprijs? U hoort het zometeen wellicht al van Lisa. Laten we het hopen. We doen in ieder geval een uh, voorspelling. Maar eerst de Beatles en die winnen we in ieder geval niet. Back in de USSR. 18 minuten alweer voor 6. De ochtend is alweer begonnen en u luistert naar Radio 1 um, in 2013. Want 2012 was niet het jaar van GroenLinks. De partij kwam met vier zetels terug in de Kamer. Fractievoorzitter Jolande Sap vertrok, gevolgd door het hele partijbestuur. Volgende week begint het nieuwe jaar voor de Tweede Kamer. En 2013 moet dus wel bijna een beter jaar worden voor GroenLinks. Fractievoorzitter Bram van Ooyek, goeiemorgen. Goedemorgen. Nog de beste wensen voor uw partij. Dank u wel. Hetzelfde voor u. <laughs> Dank u wel. Ik heb geen eigen partij zoals u. Nee, dat is waar. Zeg ik <laughs> voor u. <Ja. laughs> Dank u wel. Zoals gezegd, er is veel kritiek geweest op uw partij. Met welk gezicht komt GroenLinks nu het reces uit dit jaar? Nou, wij gaan nu uh, eigenlijk uh, ja, aan een nieuw jaar beginnen... waarin we, uh, denk, we denken dat we op heel veel punten eigenlijk betere plannen hebben dan het, uh, dan het kabinet. Hè? Dus het, gaat, uh, ja, het is mijn verantwoordelijkheid om GroenLinks nu in de Tweede Kamer... weer een, uh, ja, een echt eigen sterk profiel te geven. En dat gaan we doen door heel veel uh, eigen ideeën naar voren te brengen... op het gebied van milieu, sociale zekerheid, uh, internationale politiek... En op die manier proberen we het beleid in goede richting bij te sturen. En waar gaat uw partij zich nu al het eerste mee bemoeien in het nieuwe jaar? Nou ja, er spelen natuurlijk al op korte termijn uh, heel veel zaken die te maken hebben met uh, de slechte economie. Hè? En uh, mm -hmm. de, al of niet het noodzakelijk zijn om weer opnieuw uh, over bezuinigingen te gaan uh, praten. Bezuinigen op de zorg, op de sociale zekerheid. Uh, wij denken dat uh, nu uh, aan die bezuinigingen eigenlijk een halt uh, moet worden toegeroepen. Omdat verder bezuinigen ook betekent dat de economie steeds verder uh, ja, in de vernieling draait. Om het maar even zo te zeggen. En uh, wij, wij zullen met uh, alternatieven komen wat voor, alternatieven? voor uh, die bezuinigingen. En ja, wat voor GroenLinks natuurlijk het daarbij altijd belangrijk is, is dat je niet alleen uh, naar de economie kijkt, maar ook naar de duurzaamheid, naar de energievoorziening, uh, naar de voedselketen, uh, uh, naar allerlei dingen die ook voor het dagelijks leven van mensen heel belangrijk zijn. Maar waarvan men vaak zegt, in tijden van de economische tegenspoed, van nou, dat is even een, uh, een luxe, daar moeten we het nu even niet over hebben. Wij geloven dat juist niet. Wij, wij denken dat je juist uh, zeg maar door een, een, een een duurzaam beleid te voeren als Nederland, wat goed is voor natuur en milieu, juist ook uh, uit die crisis kunt komen. Dus dat zullen wij als alternatief voor het kabinetsbeleid naar voren brengen. Ja, want de kritiek uh, vorig jaar, die we ook veel hoorden, was dat GroenLinks Groen ook een beetje links niet liggen. Dat gaat dit jaar veranderen. Ja, de kritiek was dat het niet altijd even zichtbaar was. Hè. Als je kijkt naar ons programma en de manier, de resultaten die dat dan oplevert... bij doorrekeningen door het planbureau en zo, dan zit dat eigenlijk hartstikke goed. Hè. Dan boeken we hele goede resultaten op het gebied van milieu... maar ook juist op het punt van werkgelegenheid en koopkracht. Alleen u heeft gelijk dat dat uh, niet altijd even goed zichtbaar was. Want als dat wel zichtbaar is, dan verlies je natuurlijk niet uh, de verkiezingen... zoals wij wel hebben gedaan moeten hebben, maar we zullen ze ook uh, op een manier naar voren moeten brengen, uh, die kiezers aanspreken, waardoor kiezers weer vertrouwen krijgen in GroenLinks en dat, uh, dat ga ik het komende jaar uh, uh, doen. Het kabinet Rutte 2 zit nu ongeveer twee maanden, uh, hoe ja. doen ze het als u er naar kijkt? De, kijk, ze, zijn, ze zijn, hebben, zijn natuurlijk heel snel geformeerd... maar de, de, uiteindelijk toch uh, langzaam uit de startblokken gekomen... omdat er allerlei weeffouten in het regeerakkoord moesten worden rechtgezet... Uh, over de zorgpremie, et cetera. Maar ja. ook omdat er uh, ja, twijfels waren over uh, de integriteit van sommige bewindslieden. Hè. Er is al een staatssecretaris vertrokken. Uh, over uh, een ander hadden we nog een debat uh, vlak voor kerst. Het zal nu toch uh, hoog tijd zijn dat het kabinet echt... Uh, een ideeën uit het regeerakkoord in de praktijk uh, gaat brengen, want wat en, uh, verwacht u ja. van het kabinet nu de komende maanden? Nou, ik, ik, ik verwacht dat ze nu met heel veel voorstellen zullen komen. Een adequaat uh, antwoord zullen uh, formuleren op, uh, op de economische recessie waarin uh, we zitten. En nogmaals, als ik het regeerakkoord daarbij even als uitgangspunt neem... dan verwacht ik dat er heel veel punten zijn waar wij uh, met betere voorstellen kunnen komen. En dat zullen we ook doen in de Kamer. Ja. En hopen we daar natuurlijk een meerderheid voor te krijgen. Nou, op welk punt wilt u het kabinet nou echt het hardste aanpakken? Ik denk dat de, voor ons heel erg belangrijk is dat er een, een sociaal-economisch beleid wordt gevoerd... dat ook rekening houdt met, met natuur en milieu. Wat ook rekening... Kijk, Nederland bungelt helemaal onderaan op dit moment als het gaat om schone energie... als het gaat om schone landbouw... als het gaat om zaken die de kwaliteit van leven betreffen. Je moet de economische crisis bestrijden door werk te scheppen... maar daarbij juist ook voorrang te geven aan werk in de, in de duurzame economie, zoals Duitsland dat bijvoorbeeld doet, waar honderdduizenden mensen inmiddels werken in, uh, in de, de, de, de windmolen- en zonne-energie-sector. Uh, uh, nou, Nederland moet daar een voorbeeld aan nemen. En dan kom je op een manier uit de crisis die ook in de toekomst nog uh, zeg maar duurzaam en, uh, en bestendig is. En daar moet het kabinet voor aangeven. En als ze dat niet doen, dan zullen we ze daarop aanspreken. Ja, Het groene verhaal is vorig jaar niet helemaal overgekomen. Dat kwam nu te staan op uiteindelijk nog maar vier zetels in de Kamer. Eh, als we even in de glazen bol kijken naar, laten we zeggen, eind dit jaar... op hoeveel zetels staat GroenLinks dan in de peilingen? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat we gemeenteraadsverkiezingen hebben in uh, maart uh, 2014. Dus uh, dat is uh, zeg maar ruim over een jaar... En ik heb altijd gezegd, en ik zeg nu ook, dat uh, dan het herstel van GroenLinks uh, zichtbaar moet zijn. Want dan zullen we toch in uh, de plaatsen waar we nu heel sterk zijn, hè, en dat is bijvoorbeeld in de grote steden, een, een uh, veel beter resultaat moeten laten zien dan, uh, dan we in september uh, vorig jaar uh, deden. Uh, hoeveel zetels dat precies in de Tweede Kamer uh, is op dat moment, dat weet ik niet. Maar uh, echt een fundamenteel herstel moet in maart 2014 zichtbaar zijn bij de verkiezingen. En het groene verhaal moet dat gaan doen? En het groene verhaal moet dat gaan doen. Maar nogmaals, niet het groene verhaal zo van, nou ja, uh, als het uh, de economische, niet, niet zeg maar in tegenstelling tot uh, goed zorgen voor de economie. Maar juist werkgelegenheid, scheppen, et cetera. Door op het gebied van duurzaamheid te investeren. Dus de combinatie van, van ja, dat we heten niet voor niks GroenLinks. Hè? De combinatie van groen en sociaal, van groen en eerlijk delen. Fractievoorzitter Bram van Ooyck van GroenLinks. Dank u wel. Vlaag gedaan. Het is 11 minuten voor zes. U luistert naar Radio 1, nu al wakker. In Groningen begint vandaag het populaire Jurassic Noorderslag muziekfestival. Alle muziekliefhebbers uit Europa bezoeken shows van aanstormende talenten. Op Jurassic staat volop Europa centraal, maar Noorderslag is echt het kindje van Nederland zelf. Lisa de Jong zat het afgelopen uur bij ons in de studio. Om af te sluiten blikken we nu met haar vooruit op het Nederlands programma. Want doet Nederland het nu eigenlijk goed in Europa? Ja, ik denk dat ze het zeer goed doen. Um, het is opvallend dat sommige acties die op noorderslag staan... bijvoorbeeld in het buitenland al wel zijn... Nou ja, zijn doorgebroken of iets groter zijn... en in Nederland bijvoorbeeld nog helemaal niet zo bekend zijn. Zoals uh, Jaco Gartner. Hij is in uh, Engeland en Amerika bijvoorbeeld al best wel populair. En hier is het nog een beetje een onbekende naam. Ik dus heb t, nog nooit van hem gehoord. Nee. Nou ja, precies, inderdaad. Uh, zijn album komt uh, bij Excelsior uit volgend jaar. En, uh, of dit jaar, sorry. En uh, het is uh, ja, wel een talentje, inderdaad. En zo zijn er een paar andere acts... Uh, ja, van dat kaliber eigenlijk. En uh, Noorderslag is de laatste dag eigenlijk van het festival op ja. zaterdag. Klopt. Um, ho hoe is het programma dit jaar? Um, het is een uh, interessant programma. Ik denk dat er heel veel uh, uh, jonge bands ook spelen. Dat is interessant om te zien. Uh, maar echt jong, uh, Paleo, Superspeed, Donkey. Dat zijn uh, jochens die nog uh, op het gymnasium zitten. Hartstikke leuke muziek. En... Um, ja, dat is denk ik wel heel interessant om te zien hoe die het doen tussen de iets grotere namen. Ja, nog namen op Noorderslag, waarvan je zegt, nou, die, die, die, die kent iedereen. Iedereen die, die nu luistert, die zal denken, oh ja, die. Um, Poeh, ik moet even. Uh, of de helft van de mensen, meestal, ik weet het niet. In het programma, ik weet het niet zo goed. Ik heb me vooral uh, dit jaar een beetje ingelezen op de dingen die juist een beetje onbekend zijn. En daar, daar ga ik meestal op Noorderslag. Uh, vind ik dat iets leuker om te kijken dan de inderdaad. Er ja, wan, en... Want dat is het ook in deze, hè? Uh, het ja. ontdekken van bands. En daar, daar ga je op Noorderslag gewoon mee door. Ik ga er gewoon mee door inderdaad. En er is genoeg uh, te ontdekken ook van uh, Nederlandse bodem. Want welke eeuws gaan dit jaar misschien mede door hun optreden bij Noorderslag doorbreken, denk je? Het is altijd uh, natuurlijk een verrassing, maar ik denk dat uh, Misser Mississippi... dat is een uh, nieuwe volkband eigenlijk uit Amsterdam-Utrecht. We uh, hebben ze ook in de studio gehad een aantal weken uh, geleden wat ik, Ja, een hele, hele leuke band vind ik dat. Heel goed, uh, komt een goede plaat uit en uh, echt veel potentie, ja. En welke band nog meer? Um, Sunday Sun, dat is een, een bandje uit Amsterdam. Die um, hebben eerder dit jaar een single gehad, of uh, afgelopen jaar inderdaad op 3FM... Um, Vind ik een hele goede band. En ze hebben uh, zijn live ook heel goed. Het is eigenlijk een soort supergroep met mensen uit allemaal verschillende bands. Die al veel hebben gedaan. En uh, ook zeker een aanrader op Noorderslag. Nou Als we kijken naar uh, jouw bezoek aan uh, Noorderslag. Wel, welke concerten wil je absoluut niet missen? Is, is, zijn er dingen waarvan je zegt, nou, daar, daar ga ik sowieso heen. Um, ik denk ook, uh, wat ik net zei, Paleo Super Speed Donkey. Dat is een heel, hele jonge band. En, uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe zij spelen. Ik heb het nog nooit gezien. en uh, Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Nou, ja, niet alleen naar hun niveau, maar ook vooral... Um, um, ja, het speelplezier wat ze hebben. Ze zijn nog zo jong. en Ik denk dat, dat het heel leuk wordt, inderdaad. Ja. Uh, dan nog even wat anders. Hè. Er worden ook heel veel awards uitgereikt tijdens het weekend. Uh, uh, zoals de uh, uh, Podiumdieren Award. Uh, het, het klinkt een beetje ja. gek. Wat is dat? Um, dat zijn prijzen die zijn voorheen werden die uitgereikt uh, op het uh, gala van de popmuziek uh, door MCN. Um, dat is helaas niet meer dat er wordt nu inderdaad op Noordenslag uitgereikt. En het uh, is altijd wel... Um een, een goede selectie aan, aan podia. Uh, ze hebben ook prijzen voor de beste festival van Nederland, de beste directeur, programmeur enzovoort. Dus voor organisatoren, echt, uh, die prijzen. Ja. En dan hebben we ook, ook prijzen voor, uh, voor uh, bands. We hebben, we hebben bijvoorbeeld ook de Ebba de Awards, geloof ik. Hoort niet helemaal bij Jeurzort Noorderslag, maar vindt toch binnen dat programma plaats. Wat, wat is dat? Wat is vandaag al, toch? Klopt, dat is inderdaad woensdagavond. En dat uh, zijn awards. Uh, voor de beste uh, doorbraakact in Europa. En uh, ik geloof dat de winnaars eigenlijk al zijn geselecteerd. Maar het is uh, de, de uitreiking. Nu wordt er elk jaar ook op die zaterdag tijdens Noorderslag... de Boema Cultuurpopprijs uitgereikt... aan de belangrijkste Nederlandse artiest van het afgelopen jaar. Uh, wie gaat dat volgens jou worden? Als je even een gokje mag waken. Ja, het, is, het is heel uh, moeilijk te zeggen. Vooral voorgaande jaren was het, uh, zijn het zulke verschillende acts geweest. Van de jeugd van tegenwoordig tot... Kite De Dijk. Het zijn hele verschillende uh, namen eigenlijk. Ik denk dat een grote kans hebben dit jaar Bloutsun is. Daar zet ik mijn geld op. En, uh... nou, laten we tot slot nog heel even ja. kort luisteren naar een fragmentje van Top. Ja, we hebben hem allemaal leren kennen het afgelopen jaar met Elephants. Uh, uh, Lisa uh, de Jong werkt bij Paradiso en muziekjournalist voor onder andere nu.nl en Live Access. Tot slot, heel kort: uh, um, uh, stel je woont wel in Groningen, maar je hebt geen kaartje voor Eurosonic Door De Slag. Is er dan nog wat te doen? Ja, er is uh, sowieso genoeg te doen. Het, het grootste spektakel is uh, Eurosonic Open Air op de grote markt in, uh, in Groningen. Daar spelen uh, wat grotere namen, zoals Guideman uh, en de Opposite. Als je echt uh, meer geïnteresseerd bent in kleinere bandjes... of het echte Eurosonic gevoel dan uh, zijn Gewoon er de kroegjes in, toch? De kroegjes inderdaad, ja. dat is genoeg te zien. Nou, dankjewel En veel plezier op Jurassic uh, sonic Noorderslag, Dank Lisa Dion. Zojuist spraken we al met de fractievoorzitter Bram van Ooyek van GroenLinks. Een andere partij waarbij het jaar 2013 hopelijk veel goeds gaat brengen is 50 plus. De partij verbaast de vriend en vijand door met twee zetels in de Kamer te komen. Fractievoorzitter en partijleider Henk Krol kwam in september volgens de pers met gepaste trots het Binnenhof op. Met hem blikken we dan ook vooruit. Meneer Krol, goedemorgen. Uw collega Bram van Ooyek zei zojuist nog dat GroenLinks komend jaar zijn linkse kant wil laten zien. Welke kant gaat 50PLUS laten zien? Nou, vooral de kant dat wij niet alleen een partij zijn die op wil komen voor de belangen van de ouderen. Dat is natuurlijk nodig, omdat de meeste andere grote partijen die belangen verwaarloosd hebben. Ja. Maar dat wij wel degelijk een partij zijn die juist die hele samenleving met elkaar wil verbinden in een tijd waarin dat helaas heel hard nodig is. Ja, want, want u uh, heeft, heeft fureuren gemaakt met een partij voor ouderen. Verkiezingen waren voorbij en sindsdien hoor ik u eigenlijk ook alleen nog maar zeggen... ja, we zijn er niet alleen voor ouderen. En dat is onze belangrijkste boodschap. Hoe zit dat nou? Maar dat heeft te maken met het feit dat wanneer je zo'n naam hebt als 50 plus... dat mensen denken dat je echt maar uh, over één onderwerp een mening zou hebben. En dat is natuurlijk onzin. Mm -hmm. Wij gebruiken juist uh, de levenservaring die mensen van een zekere leeftijd hebben... om te kijken hoe het voor de hele gemeenschap, ook voor jongeren... in de toekomst beter zou kunnen. Of hoe we kunnen redden dat het te redden valt. Want er is natuurlijk de afgelopen tijd heel veel gebeurd. Familiebanden zijn ineens een stuk minder belangrijk geworden dan in het verleden. De kerk heeft veel minder invloed gekregen. Maatschappelijk is er heel wat aan het uh, gebeuren omdat mensen veel minder snel lid worden van verenigingen en daardoor is uh, die, die cohesie, die samenbindende kracht van de maatschappij een stuk minder geworden. En nu kijken we in feite alleen nog maar naar wat het financieel betekent. Gaan we er financieel op vooruit? Gaan we er financieel op achteruit? Maar het feit dat we die onderlinge banden aan het verliezen zijn is iets wat mij op den duur veel meer bevreesd dan uh, ja, of we een euro meer of een euro minder in onze portemonnee zullen krijgen. Ja, die Gaat u uitdragen in de Kamer de komende tijd? U heeft maar twee zetels. Hoeveel invloed uh, heeft uw partij eigenlijk in de Kamer? Nou ja, het aardige is dat we in die opiniepeilingen al wekenlang heel stabiel op veel meer staan. En dan merk je dat collega-Kamerleden daar toch, ze zeggen natuurlijk ga niet, maar ze houden daar rekening mee. Want ze weten wel degelijk dat mocht er een verkiezing zijn, ja, dan gaat 50 plus toch echt een rol van betekenis spelen. En ja, daar houden mensen nu al een beetje rekening mee. En je ziet wanneer wij met voorstellen komen dat er serieus naar wordt geluisterd. Dat is heel prettig, maar ik geef natuurlijk ogenblikkelijk toe. Het zou een stuk makkelijker zijn als we een aantal als meer zouden hebben. En hoe gaat u dat doen de komende, het komende jaar? 2013 staat voor de deur. Ja, nou ja, vooral door redelijk te zijn en mensen erop te wijzen dat je moet. Kijk, ik, ik heb een hekel aan het woord politicus. Politicus, dat schept zo'n afstand tussen de bevolking. Ik vind dat andere woord volksvertegenwoordiger vind ik veel mooier. Ik denk dat te veel politici in Den Haag te weinig contact hebben met de burgers in het land. En dat zou veel meer moeten gebeuren. Wat moet gaat u precies daar... doen? Nou, zorg je dat je daar bent waar de mensen komen, waar je gewone mensen spreekt. Ik reis bij voorkeur met de trein en met de bus, want dan kom je mensen tegen die je gewoon aanspreken en die vertellen waar zij mee bezig zijn. Ik ben nog steeds één dag in de maand ben ik ambtenaar van de burgerlijke stand. Dan kom je bij de mensen thuis die gaan trouwen. Dan hoor je hele gewone verhalen. Niet mensen die zichzelf aanmelden, nee mensen waar jij naar Toe kunt gaan en waar je kunt horen wat er echt leeft in de samenleving. Dat is nodig als je volksvertegenwoordiger wil zijn. En als u nu kijkt naar het kabinet Rutte, ongeveer twee maanden bezig. Hoe doet het kabinet er tot nu toe? Ja, tot nu toe zijn ze niet lekker uit de stijgers gekomen, kan je zeggen. Hè? We hebben de ellende gehad met twee staatssecretarissen, Wekers en Verdaas. En ja, je hebt in feite twee partijen die elkaars natuurlijke vijand zijn, die nu ineens ja. samen gaan. En dan roept men. Ja, dit heeft de bevolking gewild. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Er waren heel veel mensen die op de VVD stemden... om de Partij van de Arbeid buiten de deur te houden. En omgekeerd. Nou, als je dan na afloop zegt... dit heeft de bevolking zo gewild... ja, dan draai je mensen een rat voor de ogen. Ik had veel liever gezien dat daar een derde partij bij had gezeten. Bijvoorbeeld het CDA. Om ervoor te zorgen dat zij als een katalysatorenfactor. factor... die twee met elkaar zouden binden. Dat gebeurt nu niet. Dus wat dat betreft hou ik mijn hart vast. Omdat ja, er in de Eerste Kamer... Geen meerderheid is. We zullen het zien in 2013. We bedanken u voor uw tijd, fractievoorzitter Henk Krol van 50 Plus. Dank u wel. Over een paar minuten hoort u op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. Wat ons betreft, een wakker. wakkere dag. WNL Nieuws in de Nacht.